Dit is een postzegel. Een luchtpost-postzegel. Een vierkant tussen negen cirkels. En schroeven worden hier niet in het hout gedraaid, maar getimmerd. De politieman zet zijn voet op het boek. Een vis kan niet lopen. Schelpen, schilderen. Loodwitte mantel, sinus. Er is geen gevaar. Duimen. Ik ben arm, paard en ruiter, gereedschap, dokter, schoenmaker, ik schrijf, de vis zwemt, wat doet zij, gereedschap, wij waren, ik was, man, land, koning, soort, ik ben arm, denk, dit is een postzegel, luchtpost postzegel en zij is ziek, de vogel lacht, zij zet haar voet op een boek, op een ander continent, waar maan zon is, is ruiter paard, is geen gevaar, gevaar, de douche, wat doet zij, het maakt een lichaam, een kaart. Een station. Mijn hand aan mijn pik. De pik van een hond. Vroeg, in de bus naar de bloemenveiling, ruik ik haar. De zee, het evangelie, Thomas. De psychische aandoening, het edeldier. De zaag, de duim, de hond. Vader, ik roep niet. Ik wil alleen mijn kleren gewassen hebben. No